Dichter werk met het NOS Journaal. Door de gladheid zijn de files langer dan vanochtend. Vooral in het zuiden en midden van het land. Het verkeer ten noorden en oosten van Utrecht, op de A27 en de A28, staat vast door ongelukken. Ook rijden mensen langzamer vanwege de sneeuw. De ANWB waarschuwt voor gladheid in Noord-Holland, midden in Nederland en Zuid-Limburg. Het aantal ongelukken valt volgens Rijkswaterstaat mee. Het verkeer past zich goed aan aan het, verkeer, aan het weer, zegt de dienst. Het kabinet gaat motorbendes harder aanpakken. Het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeesters gaan nauwer samenwerken, zegt minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van outlaw bikers die zich meer bezighouden met drugshandel en afpersing. Namen van motorclubs noemt hij niet. Opstelten spreekt van een krachtig signaal. Niemand is boven de wet verheven, dus ook motorclubs niet, zegt hij.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 Philips heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies geleden van 160 miljoen euro. Voor heel 2011 kwam Philips 1,3 miljard euro in de min uit. Vooral in Europa gaat het slecht. Philips kondigt geen grote aanpassingen in de bedrijfsvoering aan.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 Het weer bewolkt en vooral in het zuiden en zuidwesten ligt de sneeuw en kans op gladheid. Vanmiddag vanuit het noordoosten zon. In het zuiden houdt de lichte sneeuwval aan. Maxima liggen rond het vriespunt. Dit was het. RMS... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 5. De A4 Amsterdam Den Haag bij Rijn Rijndijk 5 kilometer. A6 Lelystad Muiden voor Muidenberg 5. Op de A7 Hoorn Zaandam knooppunt Zaandam 10. A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam verknopend Koenplein 5 km, vanuit Altmaar op de A9 verknopend Raasdorp 8. Op de ring A10 tussen afrit eijnmuiden en knooppunt de Nieuwemeer 5. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunette 10 km. A12 Utrecht-Arnhem, knooppunt Maandenbroek 5. De A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag Centrum 7 km. A27 goorkum almere tussen knooppunt Everding en Hilversum 20 km. A27 Ameren Utrecht, langzaam rijden tussen Huizen en Beeldhoven over 15 kilometer. A28 Utrecht Zwolle tussen Utrecht-Uithof en Amersfoort over 14 kilometer. Vanuit Zwolle de A28 naar Utrecht tussen strand Nulde en Soesterberg over 18 kilometer. A44 De Haag Amsterdam tussen Leiden en Kaagdorp 10. De N302 Enkhuizen Hoorn is in beide richtingen dicht na een ongeluk ter hoogte van Westwoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zometeen in het derde uur van Zandvoort op zaterdag Dan gaan we over naar Curaçao Ja, dan krijg je gewoon zin als je deze muziek hoort he. Je hoorde Mick de Vil en Demachera Corazon Aan het begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag GFM. Voor Zandvoort en de regio. Het thema Sarah Corazon. Wat gaan we allemaal doen vanmiddag tussen twee, drie en vier? Juist heel goed, tussen drie en vier. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En houd de pen en papier bij de hand. Want er staan weer hele leuke evenementen op Stapel. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoortsnieuws in het kort. In en rondom Zandvoort. Er zijn allerlei dingen weer voorgevallen. En we hebben een verslag van, of een verslag, een artikel binnengekregen in zaken een heus hondenpoepsymposium. Hondenpoep Symposium. Ja, dat was onlangs gehouden in Nieuwe Gein. Oké, okay, en daar wel een leuk plaatje bij, hè? Nou, een nou, beetje maar, een dubbel plaatje. Een heel groot dubbel plaatje. Van, ja, ja. oké, okay, nou die komt straks hoor. Na het bericht over de honden. Eerst weer de lekkere muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is en Simpson en solid as a rock. Solid. Vanavond uh, langs komt bij Raadje Plaatje. Deze van Eswert uh, en Simpson. You're the solid as a rock bij CfM. We gaan naar Jovenis toe. Joop. Ja, we hebben een doelpunt. Heel verrassend. Soms het komt tot 0-1. was het laatste keer al een stuk beter bezig dan de eerste half uur. En zojuist kon Meisjeberg met een puntje de bal achter de doelman van de meewerken. Soms verblijft met 0-1. Oké. Okay. Okay. Nou, gaan we gaan weer doen. Een mooie door... berichten. Ja, je kan gewoon doorpraten hoor. Maakt helemaal ja, niet ja. uit. Zullen we even een uh, plaatje doen en dan weer naar Joop? Nee, je kan een berichtje doen. Oh, een berichtje. Je, je wilde toch een berichtje oh, ja, doen? Ja, berichtje ja, ja, ja, ja, ik ben ja, helemaal ja. klaar voor een berichtje. Oké, okay. goed, gaan we doen. Wat uh, een stress allemaal, hè. Jonga, jongen, de jongen, dan. jongen. Goed, uh, nou, uh, van de week was het nou weer raak... Er is een een attentiepuntje voor ouders met kinderen, want doordat kinderen op de fiets zitten te bellen, gamen of chatten is het aantal ge gewond, dat gewond raakt door een ongeval de afgelopen vijf jaar flink gestegen in 80% van de gevallen gaat het om eenzijdige ongevallen die grotendeels te wijten zijn aan het feit dat kinderen hun aandacht niet bij het verkeer hebben, dat blijkt uit cijfers van de stichting Consument en Veiligheid die dat afgelopen donderdag presenteerden op het eerste nationale congres kinderveiligheid dat in Utrecht plaatsvond in de periode 2016 2010 melden gemiddeld per jaar 14.000 kinderen 14.000 zich na een fietsongeval bij de spoedeisende hulp jaarlijks moesten 2000 van hen ook in het ziekenhuis worden opgenomen en afgelopen week was het ook raak in Amsterdam, Er was een mevrouw die stak uh, de trambaan over met twee van die oordopjes in had de tram niet gehoord de tram heeft haar geschept en ze is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis goed opletten in het verkeer Juist. hier is Jessica Volker Miracles A shadow on your cloudy. Die weet ik dat nou toevallig wel. Gelukkig maar voor de rijtje plaatje. We Lord Boys Town En can, Kate, take my eyes off you En uh, ook gedraaid in een uh, film over them. Ja, dat is een hele bekende scène Dat is uit uh, Deer Hunter En dat is de avond voordat de jongens uh, Naar Vietnam moesten Waren ze met z'n allen nog even een keutje leggen in een stamkroeg En toen zongen ze dit nummer Kijk, in, in het verloop van de film Kijk, die hele grote vriendenclub die dan naar Vietnam gaat Daar komen maar een paar van terug En dan krijg je weer flashbacks Maar dan zitten ze s'avonds in die kroeg En dan zingen ze uit volle borst dit nummer naar nou, uiteraard het nodige biertje zetten. Dus iedere keer denk je aan, uh, aan dat fragment. Ik, ik denk altijd weer terug aan dat fragment. Een erg indrukwekkend fragment was dat. Goed, de nou, honden. Dat is duidelijk een bruggetje naar de hondenpoep. Naar de hondenpoep. <laughs> Zeker. Want uh, hoe heet het? Uh, er is zelfs een he heus symposium over uh, geweest. Want meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zegt hinder te ondervinden van hondenpoep. Dat blijkt uit het onderzoek dat uh, uh, onlangs werd gepresenteerd op de eerste Nationale Symposium Hondenbeleid. In meer dan 50% van de gemeenten klagen burgers met regelgeving over de overlast die de stoelgang van vier voeters veroorzaakt. In grote gemeenten wordt hierover overigens meer geklaagd dan in kleine gemeenten. Slechts de helft van alle gemeenten die meededen aan een onderzoek stelt dat het gemeentelijke beleid om de hondenpoepoverlast aan te pakken ook tot schonere straten heeft geleid. De besturen van vier op vijf gemeenten vinden dat de verantwoordelijkheid voor de overlast bij de bezitters van de honden ligt. Al blijkt de aanpak van de basis van de vervuilers in de praktijk lastig. Vooral het op, en let op het woord, heet. De daad betrappen van niet opgeruimde uh, hondenbezitters. ...blijkt in de praktijk vrijwel onmogelijk... ...geven de gemeenten aan. Op het symposium sprak onder andere een hoogleraar... ...Veterinaire Volksgezondheid van de Universiteit Utrecht. Deze bepleitte dat hondenpoep... ...niet alleen vervelend... ...maar ook levensgevaarlijk kan zijn... ...door de bacteriën die erin zitten. Volgens het CBS is hondenpoep al jaren... ...volksergernis nummer 1. Het totaal aantal honden in Nederland... ...wordt op 1,5 miljoen geschat. Zo hé. Hey. Verder bleek uit het onderzoek... ...dat de tarieven van de hondenbelasting per gemeente... ...zeer verschillen. Het bedrag varieert van 25 tot 117 euro per hond per jaar. In 3 op de 10 gemeenten wordt zelfs helemaal geen hondenbelasting geheven. Gemiddeld bestreden uh, gemeenten slechts 60% van de geïnde hondenbelasting aan zaken die honden betreffen, blijkt uit het onderzoek. Op het symposium kwamen uh, vertegenwoordigers van meer dan 60 gemeenten samen om te praten over het Nederlandse hondenbeleid in al zijn facetten. De bijeenkomst vond plaats in Nieuwegein. Nou moet ik zeggen dat als ik in Zandvoort, uh, door Zandvoort loop, ik een heleboel honden Bezitters zie met keurig met die met die zakjes uh, waar dan de, de, de uh, hondenpoep in opgeborgen kan worden. En ik kan het dan ook niet nalaten om af en toe mijn duim op te steken voor dat goede gedrag. Nee, het ligt er helemaal aan wie de hond uitlaat. Everybody have an upper until the fellas start, call in. B -B -I And the girls respond to the doors out? Who let the doors Who let the doors out? Who the doors out? Who let the doors out? Who let the doors out? Who let the doors out? Who let the doors out? Who let the doors out? Who let the out? Who let the out? Who let the dogs out? Who the Who Who Who, who. I see the dance people, I Get back, you play infested in mongrel <laughs> Gonna tell myself I'm a no-get-angry hey, yeah. To so where the girls calling them canine hey. But they tell me, hey man, start up the party You put a woman in front and a man behind uh, I have a woman uh, shout out Coffee, coffee, get back you play infest in Mongrel. Will I am my dog? The party is on. I gotta get my groove on, my mind down gone. Do you see the rocks coming from my eye? Walkin' through the prison, the Digimon just making it down? Me and my white, short, drill, and gansy, any caliber do. I think I knew that's why they call me pitbull. Cause I'm the man of the land, with it to me, to say, Who? Zonvoort radio hoorde je de Bahaman, de Bahaman. Die had ik nooit gehoord. En who lets the dog out? Ja, ja echt op maar het maakt e inderdaad. Ja, 100 toepzakje mee, keurig netjes. Maar zeker geen toevallen die dan. Nee, maar. dat denk ik ook niet. Het is half vier, zo gaan doen? De doen. Ja. Evenement FM. ...voor en de regio. Want Albert, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Nou, laten we beginnen met uh, vanavond. En dan gaan we eerst allereerst even naar Café Oomstee. En, oh, daar is uh, vanavond een karaokeavond avond uh, georganiseerd. En dat begint om 9 uur. Al jaren organiseert Café Oomstee karaoke- en talentenavonden... ...onder leiding van Wim Wilwel. Soms als individuele avonden. Maar bijna jaarlijks een groot opgezet spektakel. Dat begint met voorrondes en eindigt met de finale. Hebt u zin? Uh, u hoeft niet mee te zingen, maar het mag natuurlijk altijd wel. U bent van harte welkom vanaf... 9 uur vanavond in Café Oomstee aan de Zeestraat. En wat dacht je hiervan? Queen komt naar uh, Zandvoort. Echt waar? Ja, <laughs> zeker. Zandvoort. ja, zeker. Vanavond. En zeker live. <laughs> ook nog live. Ja, ook nog live. Ze zijn vanaf uh, half negen uh, te bewonderen in het uh, wapen van uh, Zandvoort. Want daar wordt de dvd uh, vertoond van Queen live at Wembley. Dus uh, Queen, liefhebbers, vanavond met u van harte welkom om mee te genieten van uh, dit geweldige concert vanaf uh, wat ze toen in Wembley hebben gehouden. Vanaf half negen in ...in het Wapen van Zandvoort. U kunt daar morgen ook weer terecht... ...want uh, dan is er live jazz in het Wapen van Zandvoort. En dan uh, treedt op Spoor 5. Heerlijke jazzmuziek. Uh, uh, het repertoire bestaat uit hardbop bob en swingende latin. Veel composities komen van de hand van pianist Frans van Tongeren. Vanaf 4 uur morgenmiddag live jazz in het Wapen van Zandvoort. Gaan we naar 1 februari en dan komen we aan bij Circus Zandvoort... En dan hebben we het uh, uh, over de filmclub Simon van Kolm. Een winnaar van de Golden Globe januari 2011. Dus dat belooft een hele mooie en goede film te zijn. Aanstaande woensdag vanaf half acht. A Separation. Uh, in het uh, filmclub Simon van Collum. In het Circus Theater al hier. Gaan we door naar 3 februari. Kijken we eerst even terug naar uh, vorige keer. Want afgelopen vrijdag vond de halve finale van de talentenjacht The Voice XL in Gran Café Hotel XL plaats in Zandvoort. Tijdens de voorrondes van afgelopen maanden hadden acht talenten zich geplaatst voor de halve finale op 20 januari jongsleden. De jury had deze keer erg moeilijk omdat het talent erg dicht bij elkaar lag. Door het hoge niveau en de diversiteit van de talenten. Na deze halve finale zijn vijf deelnemers doorgedrongen naar de finale op 3 februari. Dus ga u kijken op 3 februari naar de finale van Talent of The Voice in Café XL. Uh, alvast om in de agenda te zetten, 7 februari, dat is weer de eerste dinsdag van de nieuwe maand, is er weer een van nostalgie en pre die presenteren dan To Catch a Thief. Uh, vanaf 1 uur gaan de deuren open op 7 februari, met deze keer To Catch a Thief uit 1955 met in de hoofdrollen Gary Grant, Grace Kelly en John Williams. Wie kent ze niet? En alvast zetten we in de nieuwe agenda, zondag 26 20 februari organiseert uh, ook in Café Omstee Wie maakt de lekkerste gehaktbal van Zandvoort? Dat begint om 4 uur in Café Omstee. Opgeven aan de bar of via e-mail. Hoe doe je mee? Heel simpel. lever 4 gehaktballen in op de dag zelf. Graag voorzien van Jus. Een deskundige jury zal de gehaktballen beoordelen. Schrijf u snel in en uh, strijd mee om de eretitel. De bal van Zandvoort waarschijnlijk. Ja, er wordt een bal of zo daar volgens mij. Goed, zonder compleet te zijn geweest, wellicht hier al wat, wat leuke tips om naartoe te gaan. Een uh, Zandvoorters. Dus er gebeurt altijd weer wat in Zandvoort. Helemaal goed, tijd voor een ouwe... bij CFM, dan gaan we weer door met de wedstrijd waar we vandaag verslag van doen we hebben het over Aalsmeer tegen SV Zandvoort, maar de heren van de Zandvoort 4, die zijn ook lekker aan het voetballen, die hebben nu rust en die spelen tegen OFC en staan met 2-0 voor Koos van Ian Bekelaar, een kopbal Vincent Bakker, een schot in de verre hoek en uitverloren ze met 4-1 en nu staan ze lekker met 2-0 voor, Mooi resultaat. So let me tell you the story of my life. But I Wat jou, je hebt een doelpunt. Ja, van Aalsmeer. Een vrije schop. hem met het hoofd van de spits van Aalsmeer. En Bodevic op de fit, uh, te nakijken. De stand is nu 1-1. Die op dit moment met 1-1 staat, horen ze juist van Jan Fles. Gaan we weer naar jou toe? Ja, we spelen nu in de 12e minuut. De druk op stand is het om. Goed, Git, om gewoon weer dolg hoog te worden. Hij dus, begint voor de eerste helft. En die is dan over benen gemaakt tegen de meerspelers En kan Frank voordat hij 5,4 keer het duur genomen. Mol, staat Mo hier in de, in de spits. En die stelt nu aan de zijkant. Quitie, in ieder geval Timo Dreus, aan de te spelen Maar dat is toch volledig. Makkelijk onderschrift. En gaat zie je de reus zelfs nog over de zijlijn. En als meer mag gaan gooien. Uh, maar, vanverdus uh, ongewijs is het uit de kleedkamer gekomen. Uh, zojuist heeft wel Aalsmeer een, een wissel gepleegd. Uh, ik heb de namen niet kunnen vinden. Maar dat is ook niet zo heel erg belangrijk. Uh, als meer mag in ieder geval gaan gooien. Dat gaat er nu gebeuren. Uh, en de zandvoet is helemaal niks aan. En, kom op, daar jongens, ga die maar even halen gewoon. Goed, dat gaat er nu gebeuren. En die bocht nu over de zijlijn via een aalsmeer voet. De zandvoet gaan gooien. Zo een beetje op uh, na, zeg maar, uh, de helft van het gedeelte van aalsmeer. Ik schief meer naar Zandvoort. Er wordt ingegooid. Michael Kuil. Michael Kuil naar Timo de Reuns. Die gaat zijn man verbellen. Inderdaad, dat lukt hem. Hij gaat nu kappen en zet die bal voor. En daar kan Huizenberg er niet bij komen. En ook helaas kan uh, Jan Sonneveld er niet bij komen. Die bal wordt natuurlijk wel weggewerkt. En nu is het uh, als meer ineens dat hij een beetje het is. Want dat nee, is het niet altijd snel. Hij is wel een hele sterke verdediger, Maar hij ziet te snel. Nou, hij moet nu echt wel als een trekken. Wil hij die bal gaat tegenhouden. man gaat proberen langs. Even. En gelukkig net op tijd gelijk. Lens uh, tegen de bal. En dan gaat hij over de met Zandvoort. Dat betekent natuurlijk dat voor alles meer. Ik hoorde verstandig gezien op de linkerkant genomen en dat... Uh kan het niet zien, Er zit een uit voor, wanneer die bal gaat komen. En in ieder geval is het dezelfde situatie als wel uit de doelpunt van Halsmeer. Hoog de doelmunt, uh, de ket moet gestopt. stoppen. Komt terug in hetzelfde spel die die kon had hij weer voor. Niet voorbij je doel. Daar staat Michael Kauw. die is niet overgroot En wordt over het doel gekropt door het aanvallen van Halsmeer. En bij de set kan even de rust brengen door uh, heel traag die bal op die 5 meter lijn te leggen om hem weer in het spel te gaan brengen. De set gaat een aanloop nemen. En, uh, Ja, kijken. Gaat hij komen? Komt die wel aan? Oh, slechte bal! Ongelooflijk! Een gelukkig verstand dat hij onder de voeten van een van Aalsmeer-speler uh, doorschiet. En dat uh, vies die bal gewoon krijgt. De vies naar uh, Mol. Mol. probeert een beetje te pingelen, maar daar zijn we wel vanaf gewend. Dat, dat lukt hem niet. Hij laat die de bal over de zijlijn lopen. En dat betekent dat Aalsmeer mag uh, gaat houden. Een beetje onderwerpelijkheden hier tussen uh, Mol en de, de verdediger van Aalsmeer. En de bal stond tussen om in de stil. Dat is alleen maar zo goed. Oe Jong dat, dat is een ongelukkige trap. die trapt richting zijn eigen doel. En daar zit uh, uh, als als, uh, als de kippen daar niet bij de te krijgen, dan gaat hij met belangrijkste zijn als je te vet. Nee, hij speelt de vet voor ze uit. De vet kan er nu op praten en vlak die vijf meter gaan liggen. De druk op Stamford is redelijk groot. Uh, Group is buiten te staan van de wedstrijd 1-1. Het is in ieder geval een spannende wedstrijd. En wij houden hem in de gaten. Jan Veres is daarvoor voor ons ter plekke. De muziek, de nederpop bij CFM. Hier is Fluidsma en Fantijn. 15 miljoen mensen. Het land van duizend meningen. Het land van luchtigheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat. Over als we winnen, dan breekt daar de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de Tutteling één uniform. Zoforts radio met die geweldige plaats. I'm a soulman. Dan moet ik dus yeah. dus weer zo'n soul show gaan maken of zo. Een zo soul. Oh, zo'n ferrimaatachtig programma. Dat is een leuk idee. Nou, ik, zal eens een... ik ga het aan de programma leider. Ja. Leg het daar maar even aan voor. Jij wilde het ook. Uh, <laughs> je, je maakt een goede, goede kans. kans. <laughs> uh, even naar, de, naar het voetbal kijken. Zowort uh, 4 staat op dit moment met 3-0 voor. Een koppel van 4-zit uh, en een voorzet van Abrahim. Goed. Goed. Breng, breng, breng mij, mij naar het voetbal. Breng naar het volgende bericht. We hadden het een poosje geleden al even over. Na die inbraak in de kantine van SV Zandvoort zat de voetbalvereniging behoorlijk met de handen in het haar. Behalve dat er veel was gesloopt... ...waren ook twee grote televisieschermen verdwenen. Medesponsor van SV Zandvoort... ...HB Alarmsystemen... ...bood direct hulp om zoiets in de toekomst te voorkomen... ...door het gratis plaatsen van een, en financieren... ...van een bewakingssysteem. Nu is, ook een, nu is ook een hoofdsponsor... ...HBR, de club, te hulp geschoten... ...in samenwerking met Radio Stiphout... ...werd een tweetal schitterende tv-schermen gedoneerd. Nu is SV Zandvoort zelfs beter uit... ...dan voor de inbraak. Sorry, je kent het wel, hè? in de brand, uit de brand. Maar hartstikke gaaf. En uh, waar trouwens sponsoren al niet goed voor kunnen zijn. Waarom lees ik nou dit artikel op? Ik heb geen idee. Nou, omdat wij op zoek zijn naar sponsoren voor een, een, zo'n grote webcam voor in de studio. Een kwalitatief goede, want hij moet ook op tv komen. Ja, want dat is namelijk de bedoeling. Dat is ja probleem. Dan willen we graag uh, dat u, uh, als u op tv kijkt, kanaal 40, digitaal. Heel goed, Albert-Jan. Uit mijn hoofd, hè? Ja. Dan kan u het bij live uh, radioprogramma's, kunt u het live volgen wat er zich in de studio afspeelt. Dan zie je Albert-Jan live aan het werk. Dus ik zou zeggen, spreek, spreek even. Van de, mocht u genegen zijn uh, een bijdrage te leveren, dan bent u uiteraard van hartelijk welkom bij de mensen van CFM. Stuur even een e-mailtje naar redactie at of bestuur-at-cfmsanvoort.nl Bestuur. Bestuur. Bestuur. Oké, bestuur. bij de haven staan heel oude huizen somber en Zijn party.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 Zachtjes aan vader Ken jij die Betsy? Ze kwam wel eens hier Ja, voor de liefhebbers, hij is uh, terug te vinden in de Smartlapper Top 2000. Deze van uh, Rijn de Vries, joh, Patsy. En van Petsy gaan we weer naar Jopie, want uh, Joop. <laughs> jij staat uh, bij het voetbal. Hoor. Ik, ik wist nog wel wat het nummer was en wie die zonger was. Kijk, ja. moeten we vanavond ook doen, Jop. <laughs> Goed, uh, we zijn uh, begonnen, denk ik, zo'n beetje ja, aan um, de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. En het, uh, het is ongemeen spannend. Dan weer is, is het op het doel van Zandvoort drukken, dan um, weer op het doel van druk. En het, Pieter Keur, trainer van Zandvoort, heeft nu voor het eerst uh, gewisseld, uh, teruggeschreven. Van heel lang weg geweest. ik ben van de woord. anderhalf, twee maanden gebeurd geweest. Maar hij mag de laatste twintig minuten gaan keuren. Mag je het gaan proberen? Uh, hij komt dan in de plaats van Jans van der Veld. Uh, en die, uh, die is dus weer lekker aan de kant. Goed, zeer wordt gefloten. Ja, vrije schot verzand voor voort. Mol werd verkeerd uh, gestopt. En dat is. Oh, heel genomen. Oh, dan gaat het goed. Nee, dat gaat er toe. Dan gaat dat niet goed. Dat is logisch. Veel te genomen van Chris Dilger. Dus Er is jammer, niemand stond er klaar. En de Duivel gaat de bal weer naar Haalsmeer toe. En maar ook niet meer is het daar eh, kast de vies. Die jongen werkt, die maakt kilometers op het middenveld. Dat is ongelooflijk. Maar uh, toch heeft hij nu weer die bal. Dat doet hij waanzinnig goed. Hij wordt nu ook nog geduwd. Soms krijgt hij weer een op, En nu op de eigen, 11 een of tien van voor de middellijn. Um, even kijken, Dulger. Dulger die gaat dat doen. Uh, die probeert er daar uh, naar zijn berg te bereiken. Dat lukt niet, maar wel Michael Kuil. die gaat aan de rust beginnen. Die wil snel. Dan gaat die bal voor. Ja. En ja, dat is toen stuurdruis. Dan kan hij oh, ik oh, klaar? Mooie kans, had hem ook even terug kunnen leggen. Daar van Patrick eh, van de Oort helemaal klaar om die bal nog te En die gaat zijn besluit volledig onder de bal doen. En wordt het een heel gevaarlijke situatie doen voor de doelverzameling. met de fietsjes liggen om die bal tegen te houden en kan je alles meer uitkomen. komen. dit is waar. Uh, even kijken, dat is Ronald Kalens. Uh, overigens moet ik daar iets over vertellen. Ik had vorige week gezegd dat er twee is de door kunt. Van de Lenners was niks is minder waar. Uh, Ronald Kalens scoorde die. Ik kon het alleen in de meneer van de spelers niet zien. Uh, bij wijze van rechts Ronald, sorry. Maar goed, er is niet een blessure op het ...van een aalsmeer spelen, dan is er buiten geschopt en er komt verzorging. Laten we maar kijken hier, dat we na het, het nieuws weer terug gaan komen. Want dit is een kritische ziel in het spel bij aalsmeer in de stand 1-1. Dankjewel, Joop Fres. En zo meteen in de derde uur van Stamford op zaterdag komen we uiteraard weer terug bij Joop. We gaan nog één plaat draaien, zo voor vieren. Hier is de nieuwe edition. My girls I can't